De helft van het personeel in de zorg denkt wel eens aan een baan buiten de sector, blijkt uit een enquête van zorgverzekeraar Mensis. Aan de enquête werkten ruim 4000 werknemers mee uit onder meer ziekenhuizen en de thuiszorg. Bijna twee derde van de ondervraagden verwacht dat binnen vier jaar de kwaliteit van de zorg afneemt. Belangrijkste redenen zijn volgens de ondervraagde de hoge werkdruk, de administratieve rompslomp en te weinig geld. Verder heeft bijna de helft van het personeel elke maand wel eens met agressie te maken. Het gaat dan vooral om verbaal geweld. In de zorg werken nu in totaal 1,1 miljoen mensen. Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker drie doden gevallen. Aanvankelijk werd gemeld dat een bomauto op een navo convoi was ingereden... en dat er twintig doden waren, maar dat bericht werd later ingetrokken. In de buurt van de aanslag reed wel een navo convoi maar dat was niet het doelwit.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM 20 20 in 2010 20 heeft, al, 20 heeft, al, 20 heeft, al 20 jaar live. Met nu de herhaling van Zondag in Kermeland.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 Schuurman, maar die verslikt zich in een verdediger. Er zal nog een doelpunt komen van HGC, maar Jaap Stokman redt met het voetje. En ook deze kans is HGC niet gegund. Bloemendaal nog een keer op de eigen helft.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 Time again Oh, yes, I know. No, no, no, no, no, no, yes, know, know. Every time I wanna see you, I can't find the words, to tell you so. Baby, baby Hold oh, when well, I told you Girl, I'm an average guy It's time to know just how I really feel Cause I can't let you go I am not your Casanova. Night, night, night, putting it down with the lovely, beautiful, night, all Alexandra Burke, that night, is. Night, Now let's get night, it in. Night, all night, night. Night. I see everybody around, but it feels like we're in private, private. private.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 ...van de wedstrijd Bloemendaal tegen HGC. De wedstrijd die gewonnen werd door Bloemendaal en Frits. Ja, in een 1 duel Roderick, mag je rustig zeggen... ...stelde Bloemendaal in de tweede helft de orde op zaken... ...door de lijstaanvoerder HGC met 6-2 te verslaan. Naast mij assistent trainer, coach Remco van Wijk. Wat een wedstrijd vanmiddag, Remco.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 Maar het versloeg HGC met 6-2. En de assistentcoach, trainer Remco van Wijk. Zullen dat de laatste wedstrijden zijn die hij meemaakt op de bank. Dan vertrekt hij als hoofdcoach naar Breda. Veel succes in Brabant. En dat zijn dus Frits Rijk vanaf het hockeyveld in Bloemendaal. Frits, dankjewel nu voor je bijdrage deze middag tijdens zondag in Kennemerland. En wij gaan verder met muziek van Weyland.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 sharing them. try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 It's now or never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 en uh, foto's, et cetera, et cetera. En voor Zandvoorts nieuws kun je natuurlijk ook gewoon kijken... op de website van de collega's van ZFM Zandvoort. Dat is Nou Tot zover Zondag in Kennemerland. Zo meteen op AB Radio nog uh, fijne muziek. En later op de avond Soul City ook nog tapseppie. En bij ZFM Zandvoort natuurlijk ook nog tapseppie en fijne programma's. Dit is in ieder geval Zondag in Kennemerland. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. the same to We